De Kanon, 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes van Neschio. Veel heeft Neschio niet geschreven. Buiten een natuurdagboek bestaat zijn uiveren maar uit drie belangrijke romans. De Uitvreter, Titaantjes en Dichtertje. Neschio's eigen levensverhaal in drie delen. En ze zijn dus als geheel opgenomen in De Kanon. Toen enkele jaren geleden het boek Titaantjes zijn 100-jarige jubileum vierde, bracht radiomaker Padoné hulde aan Neschio. Samen met twee andere Titaantjes-verslaafden, de Nederlandse auteurs A.L. Snijders en Tommy Wieringa, trokken naar Amsterdam op zoek naar sporen van Neschio. In het Oosterpark gaan de drie op zoek naar het monument dat er voor Titaantjes is opgericht en lezen ze hun favoriete fragmenten voor. Nee, daar zitten ze. Daar. Oh, ze zijn heel ja, klein. We zijn er gewoon heel langs gelopen al een paar keer. Denk je? Ja, we, zijn nee. daar, we komen daar vandaan. We zijn er gewoon langs gelopen. Het is echt waar. Dat is echt waar? Zeg. Ja, dit is echt waar. We komen daar vandaan, bij die groene omheining van het grasveld. Waar het... het zijn echt wel Titaantjes, hè? Ja, ze zijn niet groot. Het is een replica, hè? Ja, ze hebben ooit het, het ja, oorspronkelijke gestolen, beeld ja. gestolen. Maar wacht even, hoeveel zijn het er dan die hier zitten? Drie. Drie. Drie. Twee oh, zijn er afgevallen. Zullen we het misschien van naderbij gaan bekijken? We waden naar hem toe. Jongens waren we, maar aardige jongens. De titantjes. Wij waren boven de wereld en de wereld was boven ons... ...en drukte zwaar op ons. Heel in de diepte zagen wij de wereld vol bedrijvigheid... ...en de mensen. De gewichtige heren vooral. De heren die het te druk hebben... ...en die denken dat zij het aardig ver in de wereld hebben gebracht. Hele zomernachten stonden we tegen het hek van het Oosterpark te leunen... ...en honderd uit te bomen. Een heel kamerameublement zou je daaraan hebben kunnen verdienen als je dat allemaal had kunnen onthouden. Er wordt toch zoveel geschreven tegenwoordig. Dikwijls waren we ook minder spraakzaam. Aan de rand van het trottoir zaten we tot lang na twaalfen. Zomaar op de straatstenen en waren weemoedig en tuurden naar de klinkers. En van de klinkers naar de sterren. En dan zei Bekker dat hij eigenlijk medelijden met zijn baas had. En ik probeerde een gedicht te maken en Hoyer zei dat hij opstond... want dat die blauwe steen zo optrok. En als in die korte, zoele nachten het zwart recht boven onze hoofden wat verschoot... dan zat Bavink met zijn hoofd in zijn handen over de zon te praten... bij het sentimentele af... En we vonden dat het zonde was naar bed te gaan. Dat een mens eigenlijk altijd op moest kunnen blijven. En ook dat zouden we veranderen. Koekenbakker is de schrijver en de verteller eigenlijk van uh, Titaantjes. Maar de man... Een van de titaantjes om wie het eigenlijke verhaal gaat is volgens mij Bavink. Hij is een schilder van landschappen, het archetype van de Bohemiens schilder. Hij wil een groot kunstenaar zijn, wil de zon bijvoorbeeld kunnen vastleggen op een doek. Maar hij slaagt er ook niet in. Hij leidt daaronder dat hij het niet kan, zoals het in zijn hoofd zit. Misschien wel geniaal, maar met de korte beentjes. Neschio schrijft het zo. Hij wou dat hij het schilder maar laten kon, maar dat gaat ook maar zo niet. Als het erin zit, wil het eruit. En het is die dichotomie tussen het willen maar niet kunnen, het verlangen naar iets heel groots en daar dan toch maar niet in slagen, eigenlijk de essentie uitmaakt van Titaantjes en dus ook van Bavink. Bavink was een kerel die gemeenlijk hard werkte. De mensen dachten dat hij nogal wat kon. Hij lachte erom. Als hij niet moest, verkocht hij niets. Zijn beste werk zette hij weg, keek er niet meer naar om, altijd ontevreden. Zolang hij werkte ging het goed. Als hij klaar was, had hij er pijn van. Bij tijden was hij doodop. Als de mensen wisten hoe hij de dingen zag, hoe ze hem aanpakten, ze zouden lachen om zijn prutswerk, om zijn akelige, knoeierige reproductiedierheerlijkheid. Bavink had hele tijden dat hij niets deed, zich maar liet gaan, lekkertjes de dingen aankeek en er doorheen sukkelde. Het prettig vond dat de boel zo verdomd lekker mooi was, zoals hij dat zei. Dat hij pijn in zijn schedel voelde als hij dacht aan al zijn vergeefse pogingen, aan zijn verdienstelijk werk. Verdienstelijke werk.